Het weer het is helder, plaatselijk mist minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig met middagtemperaturen rond 12 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. We hebben nog vier mooie radiouren voor de boeg. In het laatste uur onze derde vrouw van formaat in de vitale vrouwenmaand. En dat is beeldend kunstenares uh, Gerti Bierenbroodspot. Daarvoor van 4 tot 6 Peter Buwalda, de schrijver... Academica Literatuurprijswinnaar en ACO Literatuurprijs genomineerde... is de gast in een aflevering van De Avonden. De storm van reacties is naar aanleiding van zijn debuut Bonita Avenue. Een heel oeuvre op haar naam staan heeft natuurlijk Hella Haase. Ze werd in Batavia geboren in 1918 en overleed donderdag 29 september op 93-jarige leeftijd. Haar werk werd bekroond met vele prijzen... waaronder de PC-hoofdprijs voor haar gehele oeuvre. In 1997 maakten Ben Kolster en Henk van Middelaar voor de RVU... een serie over vier schrijfsters van historische romans, waaronder Hella Haasen. Aan de orde kwamen onder meer haar fascinatie voor historische romans... haar interesse voor geschiedenis, de ontwikkeling van haar werk... en waarom zij voor bepaalde personages kiest in haar werk... We gaan terug naar de zomer van 1997. Luistert u naar een aflevering van Sporen in het Verleden. Wie de naam van Helle Haassen noemt, zegt in één adem het woud der verwachting... De Stad. Mevrouw Benting of Onverenigbaarheid van Karakter... Het Geheim van Appeltern of De Heren van de thee, Een opzomming in willekeurige volgorde. Mevrouw Hazen, goedemiddag. Goedemiddag. En dan mag ik zeggen, welkom in Sporen in het Verleden. Um, we praten vandaag over uh, uw historische romans. Daar ligt natuurlijk tot in een zeer vroeg verleden van uw, uh, van uw leven, een, uh, een grondslag die we terug kunnen halen. Uh, waar is die fascinatie eigenlijk ontstaan? Voor... Ik denk dat ik dat gewoon altijd gehad heb, als kind al eigenlijk. Uh, ik, ik ben natuurlijk als kind uh, buitengewoon beïnvloed... door de beroemde schoolplaten van Isings en Jetses... die in alle school Klassen hingen mm -hmm. met voorstellingen uit de vaderlandse geschiedenis en, en dat wordt niet alleen. Het uitgegeven. Ja, die ja, hele prachtige. grote kleur, prachtige platen. Ja. En ja, waarschijnlijk ook door de lectuur. Ik heb altijd al vanaf dat ik heel klein was hele mooie boeken gekregen. Uh, en mijn vader had een grote bibliotheek die hij weer van zijn vader had met de complete uh, historische romans van, van Lennep en Oldmans en ook uh, de 19e-eeuwse romans. Mm -hmm en uh, Engelse en Duits en Franse romans. En ja, ik, ik heb ook al, dit, uh, al vrij vroeg... Uh, redelijk goed in ieder geval Engels en Duits kunnen lezen. Uh, zodat ik... Uh, ja, ik verslond al die boeken. De hele wereld lag voor Europa En, als. en Walter Scott Aha. en Victor Hugo. Van alles wat ik wou te lezen. Dus vooral het historische. Dat, uh, dat prikkelde mijn fantasie in hoge mate. En... Uh, maar ik moet er onmiddellijk bij zeggen, want men uh, heeft het altijd over die historische romans. Maar eigenlijk heb ik meer boeken geschreven mm -hmm. die geen historische romans zijn. En die mij eerlijk gezegd in bepaalde opzichten veel liever zijn. Ja. Omdat die veel meer natuurlijk voortkomen uit de uh, persoonlijke inventiviteit. En uh, uh, ook qua compositie uh, daardoor. Heeft het gevoel dat zijn helemaal mijn romans? Ja, ja. ja dat, dat, die heb ik echt helemaal zelf bedacht. Er, mm -hmm. Bij de historische romans heb ik toch altijd wel een uitgangspunt gehad. van een personage of een tijdperk of een bepaalde gebeurtenis in, in de geschiedenis. Maar Vanaf. het grappige is dat u u op uw twaalfde al met een soort historisch roman ben begonnen, hè? Ja, ja. Over de rekkelijke en de precieze. Ja, wist u al wat het waren, de rekkelijken en ja, de preciezen? Jawel, ik wist al wat het, wa wat het waren, maar wat er allemaal zo precies bij kwam kijken... dat wist ik niet. Ik wist dat het dus twee partijen waren... en dat het uh, op, met, met het geloof te maken had. En die roman die speelde zich dan ook af in Nederland... waar ik mij dus een hele uh, merkwaardige voorstelling van had ja, u gevormd. Ja, woonde in Indonesië. Ik woonde in India en... Uh, ja, ik, ik keek dan natuurlijk allemaal platen van hoe die mensen erbij liepen... in die zwarte pakken met de grote kragen, grote hoeden op. En ik zag zo'n zo gevels uit, uit de Gouden Eeuw en kerktorens en al die dingen. Dus daar, daar, daar verdiepte ik mij dan helemaal in. Ja, mag ik een stukje citeer? Er is een, een fragment afgedrukt hey. in een boek dat heet Schrijversportretten. Oh ja, ja, ja. Het huis... Met de Meerwind. Dat was de titel, hè? Zo heette dat, ja. ja. Van de Utrechtse domtoren sloeg het vier uur in de middag. Plechtig galmde de zware slagen over de oude stad. Die voor het eerst na zes lange wintermaanden. zich weer koesterde in een bleek aprilzonnetje. Nee. <lacht> maar dat is toch een hele, moet ik zeggen, een hele voldragen stijl voor een meisje van twaalf. Ja, maar, maar niet voor, denk ik, voor een, een kind van die leeftijd. dat al vanaf ongeveer de negende jaar. Uh, zich. Ver... Heeft bedronken, mag ik wel zeggen, aan de 19e-eeuwse historische romans. Dat is echt de, de stijl, een beetje gezapige, breedvloeiende, alles beschrijvende stijl. Van, zeker van mensen als Van Lennep en Oldmans. Al die, die hele serie van onze voorouders van Van Lennep. Ik weet niet hoeveel delen dat wel niet zijn. De Roos van Dekema en ja. uh, Ferdinand Huik Aha, en ja. de, de Friezen in Rome. Van al die. Al die boeken die heb ik verslonden. En niet één keer, maar die las ik van begin tot het eind. Echt ingezogen? Dat ja, echt ja. Dus, en, u, en u wist dat de winters koud konden zijn in Nederland? Ja, natuurlijk. Dat was inderdaad... Ja, dus ook een, dat het leek, leek zelfs buitengewoon heerlijk om uh, te laten sneeuwen en zo. Al dat. Maar ik vind het zo grappig als zo'n. Een... He, zo'n hele plechtige opening. Voor... En dan denk ik, God, is zit zo'n meisje van twaalf? Die... Ja, maar ja, ik heb altijd uh, geschreven. Toen ik heel klein en... was, ik bedoel, dat is gewoon een, een, een, een manier van mezelf om er te zijn. En herkende men op school uw talent? Van God, die helle, o, die kan Oh ja, he, opstellen, dat was altijd uh, heel goed. Ik kreeg altijd hele... Hele mooie cijfers voor mijn opstand. Maar toch, de historische roman, en daar hebben we het vandaag dan over... in dit kader van, van ons geschiedenisprogramma Sporen in het Verleden... dat is niet het, het, het, laten we zeggen, het hoofd... want dat geeft u zelf ook een beetje aan het hoofdbestanddeel... van uw lange oeuvre geworden, wat er in al die jaren erop zou volgen. Hè. Toch, uh, het is wel steeds teruggekomen, of liever gezegd ook de laatste twintig jaar. Zijn er een aantal, uh, jaren vijftig hebben we dat gezien, ook in de jaren... Uh, eind jaren 70, jaren 80. Uh, een genre wat blijkbaar in uw behoefte weer opkomt. om het toch weer te doen? Ja, het komt gewoon omdat ik me interesseer. me altijd geïnteresseerd heb. zoals ik al zeg. voor, voor geschiedenis, voor bepaalde tijdperken. Uh -huh. en bepaalde personages. en bepaalde uh, historische problematiek. Uh, overgangstijdperken waarin een bepaalde. Uh, aspect van de cultuur verdwijnt, ophoudt. verandert in iets anders. He, dat vind ik boeiend en om te kijken hoe zich dat dan weer spiegelt in mensen. Mm -hmm. En ik heb altijd heel veel uh, biografieën gelezen en ook memoires uh, of geschriften van mensen zelf. Uh, en uh, ja, omdat ik juist omdat ik altijd uh, ook wilde weten hoe zag het er dan uit. Ik heb vanaf dat ik een kind was, eh, onnoemelijk eh, graag eh, boeken gekeken... plaatwerken met afbeeldingen van eh, gebouwen, kathedralen, paleizen... huizen, steden, eh, kleding van mensen, gebruiksvoorwerpen... Eh, met miniaturen uit, uit de middeleeuwen en zo. En dat, dat was gewoon een, een deel van mijn, mijn eigen verbeeldingswereld. Daar kon je altijd eh, naar believen in onderduiken. Mm -hmm. En dat is altijd zo gebleven, dat... Eh, uh, zal ik niet ontkennen ik heb, uh, Maar de mensen die mijn historische werk kennen... die zullen ook wel gezien hebben dat het een, een, een weg is afgelegd... vanaf een toch tamelijk traditioneel geschreven boek... als het Wouter Verwachting... tot die latere documentaire historische romans... die uit authentieke documenten zijn uh, samengesteld. Ja, want daar loopt de werkelijkheid steeds meer over... of laat zich zeggen, vervlecht zich steeds meer met wat u nog aan de figuren uit uzelf toevoegt. Hè? Dat, dat... Ja, je moet natuurlijk zwarte gaten invullen. Ja, maar vroeger moest u daar heel veel voor invullen. En nu bent u veel meer bezig met het ordenen van documenten. Nou, vroeger verzon ik gewoon een verhaal. Ja. En dat liet ik dan spelen zo in, in zo'n tijd. Maar nou, behalve bij het Wouter Verwachting... want daar heb ik natuurlijk wel eigenlijk uh, ontzettend veel secundaire literatuur... ook voor gelezen... Uh, niet om, omdat ik van plan was om daar een boek over te schrijven. Maar het was gewoon de late middeleeuwen... Uh, waren vooral sinds ik uh, op de middelbare school... Uh, de herfsttijd de middeleeuwen van Huizinga gelezen had... was dat gewoon... Uh, ja, een soort voorkeursonderwerp. Dus alles wat ik kon vinden wat zich daar afspeelde... of wat daarover ging, of over figuren die toen leefden... vooral in dat 15e-eeuwse Frankrijk, dat, daar was ik altijd mee bezig. En zonder idee nog om daarover te schrijven. Ja. Uh, u kiest voor bepaalde figuren, zowel in de latere boeken als in de eerste. Wat vindt u de interessantste figuren, niet qua historische persoonlijkheid... maar qua type mens? En dan afgezet tegen zijn tijd, waardoor u zegt... Dat, dan wordt het voor mij een figuur waar ik wat mee wil. Nou, ik heb zelf gemerkt, als ik dus probeer te analyseren wat voor figuren dat zijn... dat het bijna altijd eh, mensen zijn die in een soort crisissituatie verkeren. He, ze moeten beslissingen nemen, ze moeten iets kiezen. Ze moeten een, een, een wending aan hun leven kunnen geven... Om, door bepaalde omstandigheden die hen daartoe dwingen. Het zijn ook eh, meestal mensen die eh, behoefte hebben... om achter te komen waarom ze zo zijn als ze zijn. Mm -hmm. En daardoor eh, zich verdiepen in, in hun familieleden en in hun achtergronden. En zoals bijvoorbeeld Giovanni Borgia in de, de Scharlakenstad. Eh, of het zijn mensen die, eh, die het idee hebben... dat ze eh, op de een of andere manier eh, in, de, in de wereld, in de werkelijkheid... Eh, zichzelf moeten kunnen bewijzen neemt u uh, Johan Dijk van der Kapelle mm -hmm. die uh, eigenlijk in heel veel opzichten een geremd mens geweest is, dus individueel een, een geremd en gefrustreerd mens en die uh, dat, dat echt heeft overwonnen door zijn geweldige inzet in die staten van Overijssel en door zijn strijden voor bepaalde uh, wat, wat in zijn ogen toen en helemaal ook in de, in de stroming van de tijd mm -hmm. uh, actuele problemen en idealen waren. Hoe bent u aan hem gekomen? Want je kunt andere mensen ook kiezen, of uh, ja. periode daarna, daarvoor... maar in dezelfde tijd iemand uithalen die misschien belangrijker is geweest. Maar hoe, hoe bent u aan deze figuur gekomen? Uh, nou, dat, dat is, heeft te maken met die tentoonstelling die in uh, Zolle geweest is... waar hij dus gewoond heeft. Uh, Na aanleiding van zijn... Uh, was in... In 82. Dus dat was zijn sterfjaar. Uh, mm -hmm. En uh, toen is er een tentoonstelling geweest. Met heel veel authentieke documenten. En uh, tijdsdocumenten ook. En mij werd gevraagd. Of ik misschien uh, iets zou kunnen schrijven. Uh, min of meer in de trant. Waarin ik uh, over mevrouw Bentink geschreven had. Uh, ook mm -hmm. op, op basis van stukken. Die in het Rijksarchief Gelderland. In Arnhem zijn. En toen. Ik wist eigenlijk heel weinig van Johan Dijk van der Kapelle af. Ik wist weer wie het was. En ook van natuurlijk de beroemde brief aan het volk van Nederland. Mm -hmm. Maar ik had geen voorstelling van dat personage. En ik kan niet zeggen dat het mij ook erg aanlokte. Maar toen ben ja, ik dus... wat dat bedoelde ik. Ja, het is ja. niet een figuur waar je zo direct nee, op Nee, helemaal niet. Ja. Maar toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen ben ik dus ook zijn correspondentie gaan lezen. Die uh, uh, volledig is uitgegeven door het Utrechts historisch genootschap. En ik heb... Uh, allerlei secundaire literatuur bestudeerd over uh, de, de staten... Het, de, de hele politiek van de, de staten van de verschillende provinciën... en de, de politiek van de, van, uh, de Republiek, uh, de Verenigde Nederlanden in die periode. En toen ging, ben ik me steeds meer voor die man gaan interesseren... omdat ik dus vond dat het een, een, een, een figuur was met een drama in zijn leven... Mm -hmm. He, dat is natuurlijk altijd heel dat, dat, dat, dat vingertje wat u er dan achter ja, wilt, ja, ja. wilt krijgen. Ja, ja die, die, die slechte verhouding met die vader... die hem eigenlijk als een soort misgeboorte beschouwde. En dat hij zolang het enige, het enige kind waar, uh, wat, waar niks uitkwam... wat, wat die vader eigenlijk uh, uh, helemaal beneden de maat vond, onder de maat vond... He, en zijn, zijn strijd die hij heeft moeten voeren om geaccepteerd te worden... Mm -hmm. he, en, en tenslotte om zichzelf te bewijzen. En door zijn ideeën, want hij had altijd ontzettend veel gelezen ook. Hij verdiepte zich ook echt in de filosofie en in de politieke denkbeelden van zijn tijd. Om dat waar te maken, om daar iets mee te doen. Om dus mm -hmm. ook corruptie te bestrijden in de Staten. En eh, eigenlijk meer democratische ideeën ingang te doen vinden. En toen viel het mij ook op, hoezeer hij daarin... Uh, parallel, een parallel figuur is... vergeleken met een aantal personages... uit uh, Frankrijk, Duitsland en Engeland mm. uit die tijd en Amerika... Dat jonge Amerika ja. van die tijd. En dat verklaart voor u die omslag in die tijd in, in, in heel West-Europa. Ja, ja. ja, dat is, dat is dus de een tijd grote... De was rijp voor die mensen. Ja, voor was dat is een type... stroming naar de Franse Revolutie toe. Zankt, mm -hmm. Helemaal naar de, een meer democratische instelling van, van de maatschappij: naar het kiesrecht, naar uh, zelfbeschikkingsrecht, zelfverdedigingsrecht. Uh, een heel andere, andere situatie. Waarin hij dus voor Nederland heel belangrijk is geweest. Maar ik, ik heb dus in dat boek, zoals u weet... hoofdstukjes ingelast telkens aan uh, parallel figuren uit andere landen... Mm -hmm. die uh, met een vergelijkbare uh, problematiek bezig waren. Ja. En maar, dat vond ik het boeiende ervan. Maar kiest u die figuren ook omdat ze misschien ons iets kunnen leren? Omdat ze misschien ook iets kunnen zeggen over hoe wij in deze tijd staan? Ik geloof dat mensen niet zo, niet zo erg uh, veranderen, eerlijk gezegd. Hoor. Ik denk dat... Uh, uh, met name ambitie en uh, idea idealistische instelling... en uh, uh, dergelijke dingen in de menselijke verhoudingen... alle mogelijke aspecten van de menselijke verhoudingen... dat die op zichzelf niet zo erg veranderen. De omstandigheden veranderen erg, mm -hmm. maar dat verandert niet. Ja, nee. En uh, figuren zoals Johan Dijk van der Kapelle... kan ik mij heel goed uh, getransponeerd naar het heden denken... in, in hedendaagse omstandigheden... Je moet altijd natuurlijk bijrekenen rekenen dat het zich in een verleden afspeelt. Maar ook dat is leuk, omdat ik het gevoel heb dat je dan toch ook weer iets leert... over de, de maatschappij en het, en het persoonlijke leven in zo'n tijdperk... wat niet zo heel ver van ons af ligt als je wel zou denken. Want als ik nou driemaal mijn eigen leeftijd terugtel in het verleden... dan zit ik al in de buurt van Johan Derk. Ja. De meer heeft ook over de vijfde eeuw geschreven, over de viertiende, de vijftiende eeuw. Dus het maakt voor u eigenlijk niet zoveel uit in welke periode het is. Nee, als die mensen op zichzelf door, door hun eh, capaciteiten... of door hun, hun eigenschappen eh, boeiend zijn... als de situatie waarin ze verkeren eh, een drama is... een menselijk drama van eh, hoe iemand eh, met zijn levenslot omgaat... wat hij doet om, om daarin te passen of juist om er tegenin te gaan... dat vind ik interessant en dat is ongelooflijk belangrijk dat je ten opzichte van zo'n historisch personage een relatie hebt. Mm -hmm. hebt een, ook al weet je nog maar zo weinig van zo iemand... er moet altijd iets zijn waardoor je helemaal in beweging wordt gebracht. Want u had het over die vijfde eeuw. Ja. Dat is dus die romanen Nieuwe Testament over de dichter Claudius Claudianus. En daar waren de, de enige aanknopingspunten die ik eigenlijk had... Uh, wat er van zijn poëzie is overgebleven. Ja. He, bepaalde gegevens in zijn gedichten die mij, ja, die mijn verbeelding aan het mm -hmm. werk zetten. Of die mij een, een soort medegevoel gaven. Claudianus, is ja. die niet veel aantrekkelijker om over te schrijven? Juist omdat hij er wat minder van weet. Want u zei in het ja, ja. begin van dit gesprek... mijn uh, gewone romanwerk is me eigenlijk veel Want Dan kan ik veel meer mijn eigen scheppingsdrang laten gelden. Uh, als je een historische figuur neemt waar niet al te veel van is, uh, bekend is... dan komt hij daar toch aardig in de buurt, dat hij heel veel... Ja, je dat, eigen fantasie erin kunt lezen. Natuurlijk, leggen. dat is ook zo. En je, je bent er ook wel min of meer op aangewezen... want je moet daar tenslotte toch een, een figuur van maken... met de dimensies van het leven en van de werkelijkheid... waar een, een lezer zich ook mee zou kunnen identificeren. Het moet niet een, een papieren poppetje blijven. Uh -huh. Dus dan dus moet je alle mogelijkheden waar je over beschikt... mensenkennis die je hebt of, of je... Uh, interesse voor bepaalde soort figuren, die moet je, die moet je gebruiken. en Je moet ook veronderstellingen durven uitleven. Je moet deduceren en combineren. Je moet uh, een soort Als detective... Als nou vlees op de botten op, ja, op zijn skeletje, ja. wat nog ergens ja. ligt. Is natuurlijk... Maar ik, ik moet erbij zeggen dat je je wel, geloof ik, altijd ervan bewust moet zijn. En dat ben ik ook dat het natuurlijk een creatie is, uiteindelijk van jezelf. Want dat, dat er geen enkele garantie is... dat zo'n figuur ook maar in de verste verte overeenkomt... of zelfs maar lijkt op het personage wat ik ervan gemaakt heb. Mm -hmm. En daardoor is het, zet ik ook altijd maar met grote letters... of laat ik roman op die boeken zetten... zodat de, de ja. historici, de echte vakhistorici... niet Zullen denken dat ik mezelf houd voor een, uh, iemand die daar even een uh, wetenschappelijk uh, uh, te verantwoorden uh, biografie uh, over zo iemand schrijft. Ook al uh, maak ik veel werk van mijn uh, research. Ja, want de schildering van de tijd en de locatie, die moet natuurlijk toch wel uh, ja. historisch min of meer juist zijn. Ja, die moet volkomen juist zijn. Je mag. Ik vind ook dat je niets mag bedenken wat niet mogelijk geweest zou zijn. He, dus je, kan, je mag niet zomaar in het Wilde Weg iets verzinnen omdat je dat leuk vindt. En dan denken, nou dan vrommel ik dan die, die figuur daar wel tussen. Dat kan niet. Je moet dus echt, vind ik, wel helemaal baseren op een bronnenstudie. Eh, zo, waarin je zo ver gaat als het maar mogelijk is. Ja. En gaat hij dan ook, eh, zoals in Rome, gaat hij dan ook over het Forum lopen? Dwamen? Ja, daar had ik alles over gedaan. Ja. ja, ja, ja. Natuurlijk. Ik bedoel, ja, want je moet je, je moet je dus een voorstelling vormen... van hoe dat eruit ziet en, en hoe dat geweest kan zijn in, in die tijd. Maar je moet je proberen ook in te leven in zo'n bestaan van die mensen... die huizen met zo'n atrium, met zo'n zo vijver in het midden... en met die kamers die dikwijls toch ook uh, mooi beschilderd waren... zoals we dat uit Pompeji weten en zo. En je moet uh, proberen je iets eigen te maken van een soort levensgevoel waarvan je op basis van eigen uitspraken... zoals dan bijvoorbeeld bij Claudius Claudianus in zijn poëzie... dat je ja, dat kun je, dat je, je daar een, een persoon voor jezelf bij kunt mm -hmm. voorstellen. Ja. Wat sprak u zo aan in zijn poëzie? Want hij is eigenlijk de laatste klassieke dichter. Ja, de hè? laatste grote dichter in het Latijn geweest. Ja, ja. Het zijn ook prachtige gedichten. Nou, en zijn die maar... uh, niet zo hield van het nieuwe christendom? Nee, hij was geen christen. En, maar het, het christendom was dus in die vijfde eeuw... ook eigenlijk uh, al aardig op weg... om een zeer uh, autoritair en staatsgodsdienst. intolerante ja. staatsgodsdienst te worden. En de mm -hmm. mensen die geen christen waren... die werden ook uh, vervolgd en vaak ook uh, verbannen... zoals hoogstwaarschijnlijk met Claudius Claudianus ook gebeurd is. Ja. Maar... maar zijn poëzie, ja, hij heeft, er zijn nog slechts fragmenten van bewaard gebleven. Maar heel erg trof mij uh, een bepaalde beeldspraak over de vogel Phoenix vooral. Uh, dat is een beeld wat mij altijd ook al... zelfs al toen ik nog een kind was... Uh, uit de mythologie uh, enorm aansprak... van die vogel die zich verbrandt op zijn nest als hij oud is... waardoor dan uit die as weer hij zelf maar verjongd als een jonge vogel opstijgt. En daar heeft Claudius Claudianus een prachtig gedicht over gemaakt. En ook uh, heeft hij een, een serie kleinere gedichten gemaakt, zowel in het Grieks als in het Latijn, waarin hij het, het ijs bezingt. Hij kwam uit in Noord-Afrika, en hij, hij is uit Egypte, en hij is toen uh, in Rome gekomen. Dan gaat er iemand vreselijk in de tuin werken. <lacht> Misschien. Nou, dit is, uh, Zullen we de deur even straklaten. Ja. En hij kwam in Rome als jonge man in Italië en ook in het noorden van Italië, in Milaan, daar de buurt... omdat hij aan het hof van keizer Honorius verkeerde. En tijdens die verblijven in Noord-Italië is hij ook bij de Alpen geweest... bij de Dolomieten en zo geweest. En daar heeft hij voor het eerst uh, sneeuw en ijs gezien. En dat heeft hem zo getroffen... hij, hij zag met name een, een soort bolvormige ijspegel... waarin het... In het Midden nog wat water in was. En dat, dat trof hem als een natuurverschijnsel. wat de kracht had van een metafoor. Hij heeft dus in al die gedichtjes. Heeft hij dat bezongen, steeds een andere soort uh, interpretatie daarvan gegeven. Dat het zowel zou kunnen zijn. het wezen van een mens. wat uh, van buiten verstart lijkt. maar waar binnenin het nog vloeibaar is. en, en ook een situatie waarin iemand kan verkeren. Uh, al die dingen heeft hij daarin gelegd. En het trof mij eigenlijk omdat ik me herinner dat toen ik als kind... Uh, eigenlijk voor het eerst bewust in Europa was... toen ik zo'n jaar of acht, zeven, acht was... dat ik ook voor het eerst de ijs zag. En er zo voor gefascineerd was dat, dat je het in je hand kon houden. Dat het water was, maar ook tegelijkertijd vast. En dat je dat in je hand kon houden. En ik, ik vind dat een heel mooi uh, beeld voor, voor de poëzie. Iets wat vloeibaar is en tegelijkertijd een vorm heeft. En... Uh, nou, dat waren dingen die mij zo uh, bonden aan Claudius Claudianus. En is het ook dat zijn fascinatie voor de natuur? Want u bent opgegroeid in Indië. Ja. En dat moet op u een enorme indruk hebben gemaakt, hè? Ja. De natuur in Indië. Ja, dat is een uh, absoluut uh, beslissend en bepalend element in mijn hele leven. Altijd nog. Ik, ik zou u eigenlijk willen citeren. In een interview u zegt u het zo prachtig. Daar zegt u... Um... Als je zintuigen ontwaken in een wereld met veel hoog en laag... met bergen en grote vergezichten... met een grandioze natuur in alle schakeringen van groen... als je opgroeit in een dynamische natuur waar ongelooflijk veel gebeurt... hevige regenval, felle zonnegloed, waar alles heel krachtig en groot is... en tegelijkertijd in de natuur om je heen leven en dood aanwezig zijn... dan vermoed ik dat dat een behoefte in je creëert aan grotere ruimte... En als je die ruimte niet vindt in het landschap waar je uiteindelijk komt te leven... of in de naaste omgeving waar je uiteindelijk komt te verkeren... dan denk ik dat je die ruimte zoekt in de tijd. Ja. Alsof dit een verklaring is voor uw ja. fascinatie ja, ja. voor ons verleden. Ja, dat, dat speelt denk ik een heel belangrijke rol. Maar ik, ik kan me ook helemaal niet voorstellen... dat er mensen zijn die alleen maar in het heden leven... of die uh, als uh, ja, achtergrond of uh, omgeving omgeving van hun eigen wezen. Alleen maar zien die, die spannende tijd tussen hun geboorte en hun dood. Want voor, voor mij hoort het er allemaal bij. Ja, wat er na mee komt, daar kan, kan ik geen flauwe voorstelling van hebben. Daar kan je hoogstens over fantaseren of dromen, of, maar verder niet. Maar wat er achter je ligt en wat toch allemaal een, een rol gespeeld heeft... en nog steeds speelt in hoe je zelf geworden bent en hoe de, de mensen om je heen geworden zijn. Hoe de, de tijd geworden is waarin je leeft. Mm -hmm. Zonder dat zou je, zou je een plat leven hebben. Uh, ja, ik vind van wel. Ik vind juist, juist dat dat uh, besef wat mee een rol speelt in je leven... dat dat een uh, uh, relief geeft aan je bestaan. Dat is een, dat is een extra dimensie die, die erin in is... Ja. Ik, ik zou dat helemaal niet kunnen missen. Ik, de, ik denk er ook steeds aan. Ik, ik, ik reken dat er altijd gewoon bij. Ja. Er komt weer een vliegtuig. Maar we hebben het even over Indië. Toch wordt u nooit gezien als een uh, schrijver die heel nauw verbonden is met Indië. Hè? Er zijn schrijvers in ons taalgebied die daar veel eerder mee geassocieerd worden dan u. Ja, dat is uh, een moeilijk punt... Ik vind dat de mensen die mij daar niet mee associëren, dat ten onrechte niet doen. Het uh, heeft mij ook, ook heel erg gekwetst gedurende een bepaalde periode in mijn leven. Dat men mij uh, dacht dat ik er niet bij hoorde omdat ik niet Indisch ben. Maar dat maakt absoluut geen verschil. Mm -hmm. Ik bedoel, ik neem aan dat ik Indischer ben en denk, uh, hoewel ik een, uit zuiver Europese ouders geboren ben iemand ben, maar die de hele jeugd in Indië heeft doorgebracht... Indischer ben dan een uh, uit Indische ouders geboren... iemand die in Nederland is opgegroeid. U voelt dat er zelf ook, dat er nog iets over is gebleven... Oh, nu, na ja, bijna 80 jaar. Ja, wat is dit natuurlijk... voor u dan vooral? Ja, wat moet ik zeggen? Er zijn bepaalde, bepaalde mm -hmm. dingen die in mij zelf ingebakken zitten. Um, ik zou bijna zeggen... Um, woorden, uitdrukkingen... Um, zielstoestanden, of liever gezegd de uitdrukking daarvan... van gedragingen of van een habitus... die, die, die typisch zijn van mensen uit India Ik bedoel, ja. woorden als, als bingong en, en, en malu of kassar en halus... Uh, die, die bepaalde wezenstrekken karakteriseren... die in Nederland niet bestaan. Mm -hmm. en, en daar leef ik naar. Ik, ik heb de indruk dat ik zo leef volgens deze dingen die mij als kind zijn ingeprent. En dat komt ook terug, laten we zeggen, dat, dat kun je als je heel goed kijkt... of heel goed leest, kun je dat... U, u ziet dat in uw eigen werk ook terug. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, figuren waarvan je zegt, ja, dat is... Daar had ik als Nederlands meisje, echt Nederlands meisje, opgegroeid... al die jaren gewoon in Haarlem of in Amsterdam of in Breda... Had ik dat. Dan had ik net dat vleugje niet gehad. Oh ja, dat, dat vind ik wel. Ja. Dat is zeker zo. Maar ja, kijk, het, de moeilijkheid is natuurlijk dat ik ten a... een, een, een dochter ben van een uh, ambtenaar uit de koloniale sfeer. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk een, een gebied wat op het ogenblik een... Uh, ja, hoe zal ik zeggen? dat is een, een, een kaste van mensen die op het ogenblik... met terugwerkende kracht veroordeeld wordt. En dan uh, hoorde ik natuurlijk in, in Indië vroeger, in Nederlands-Indië laat maar zeggen, tot de elitaire bovenlaag van de Europese bevolking. Mm -hmm. Dat is ook iets wat, eh, zeker na de oorlog, altijd omkleed wordt... met, eh, met schampere opmerkingen of met kritiek. Eh, ook in dit geval ten onrechte, want mijn ouders waren eh, absoluut geen mensen... die op enige wijze beantwoorden aan, de, aan het, eh, het cliché van eh, de koloniale Nederlander in Indië. En eh, ja dan komt er dus bij dat ik niet Indisch ben. Nee. En dat is natuurlijk voor de mensen die, die uh, uh, onder de egis van, uh, van Rob Nieuwenhuis... Uh, de Indische belletrie na de oorlog uh, hebben uh, vormgegeven hebben. En hebben laten herleven. Zeer terecht overigens. Want ik heb de grootst mogelijke bewondering en respect... voor de manier waarop Nieuwenhuis dat heeft gedaan. Maar als je als criterium gaat aannemen dat iemand Indisch moet zijn... In de zin van Indisch bloek moeten hebben, omdat je anders niet uh, het juiste oordeel kan hebben of de juiste instelling kan mm -hmm. hebben. Nou, dat bestrijd ik dan helemaal. Ja. Overigens op zich, even ja. uh, een sidelam, ik vind het toch ja. leuk om het te horen. Um, uw ouders, en zoals die hele generatie mensen die in Indië waren, vonden ja. natuurlijk in hun tijd, in de jaren 20, 30, dat het zo hoorde. En dan hoor je, uh, in de jaren met name, in de jaren 60 kwam het natuurlijk heel sterk. Want in, in 48, 49, toen we in die strijd verwikkeld waren... of tussen 45 en 50, ja, vonden veel Nederlanders het natuurlijk ook nog niet. Uh, vindt u het makkelijk als mensen nu achteraf het zo goed weten... en zeggen van ja, maar jullie, en dan dat brede gebaar naar die hele generatie... jullie waren Ech. daar zo vanzelfsprekend, maar hoe kan dat nou? Nou, huh? ik zeg daar altijd, je was er niet bij. Ja. Je bent er niet geweest. En dan is het heel moeilijk om, om je daar een voorstelling van te kunnen vormen. En dat probeer ik dus ook niet. Ja, ik probeer het als ik erover schrijf. Dan probeer ik dus iets daarvan te laten merken in de manier waarop ik schrijf. Maar mijn vader is in 1911 in Nier gekomen. Mijn moeder in 1914. Mijn vader was uh, toen als jonge ambtenaar iemand uitgesproken van de ethische school. Mm -hmm. Mijn vader heeft ook uh, lezingen gehouden voor... Zijn collega's in de jaren twintig. ik heb die lezingen op schrift... want die, die zijn afgedrukt, waarin hij ook duidelijk stelde... Uh, wij zijn hier om te verdwijnen. Wij zijn hier om, om uh, in zekere zin leiding te geven aan de... Uh, bewustwording en aan de zelfstandigwording van de nou ja, Hij zei uh, het gouverneur de Jonge in 1936 niet na... toen hij bij zijn aantreden riep... de Nederlanders zijn heel 350 jaar en het zal zeker ook nog 350 nee, jaar het duur... Nee, zei mijn ze vader bepaald niet. Mijn ja, nee. vader was ervan overtuigd dat in de loop van deze eeuw uh, dat veranderen zou. En dat heeft hij ook heel duidelijk gezegd. Alleen in, in de latere jaren toen hij... Uh, toen we vlak voor de, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zaten. En toen je al die enorme bedreiging had vanuit Japan... en ook al eerder in het begin van de jaren dertig... met die, ja, het, laat ik maar zeggen, het internationale communisme. De zeven dat, provincie dat is met het Ja, en wat ja. duidelijk merkbaar was ook toen als invloed... Uh, en infiltratie ook in, in uh, Indonesische organisaties en in de en in de, de uitingen van de Indonesiërs. Toen is natuurlijk, wat kan je je nu achteraf ook best wel voorstellen... dat het gouvernement toen zijn, zijn standpunten verscherpt heeft... en dat met namelijk de laatste gouverneurs-generaal... Eh, in dat opzicht heel eh, autoritair zijn opgetreden. Ja. Want dat was voordien niet zo. Er is een periode geweest dat dat er echt naar uitzag... en dat ook Indonesiërs zelf daarvan overtuigd waren... Uh, dat er een samenwerkingsverband mogelijk was... en een ontwikkeling op den duur, waardoor dat allemaal in goede baden ging. Ge dat had een Surinaams model kunnen worden. Ja, bijvoorbeeld. Het, ja, ja, dat had, was ook zeker gebeurd, denk ik. Ja. Uh, Moet die deur niet? We hebben een beetje last van de helikopters... Ja. want we ja. nemen dit gesprek ook tijdens de Eurotop ja. in Amsterdam. En ja. helikopters houden ons in de gaten. Ja, ja. Of wij hier Helmoet... Uh, of Chirac, of weet ik wie wat niet. Blair. Ja. Maar even terug naar, uh, ja, ja. naar die historische roman. U had, we hadden het net over uh, Nederlands-Indië. Dat moet, denk ik, bijgedragen hebben aan uw behoefte om uit te zoeken... wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Dat u in twee culturen hebt geleefd. Ja, en, en dan laat ik maar zeggen... In, wat Indië in betreft natuurlijk in een cultuur waar ik eigenlijk geen recht op heb... En waar ik ook eigenlijk in strikte zin niet in thuis hoor. Ik had de Indonesische nationaliteit kunnen kiezen... Uh, toen Indonesië zelfstandig werd, omdat ik daar geboren ben. Mm -hmm. Maar dat was natuurlijk uh, gewoon een illusie geweest. Dat had tot niets geleid, want de mensen die dat gedaan hebben... die zijn er ook allemaal van teruggekomen. Omdat je daar dan toch nooit helemaal uh, geaccepteerd wordt... of daarin thuis kunt zijn. Dus dat was nonsens. En hier, ja, hier heb ik mij zeker uh, vroeger, uh, toen ik hier betrekkelijk was was uh, toch vaak als een, enigszins als een vreemde eend in de bijt gevoeld, maar ik denk dat dat niet alleen uh, te maken heeft met Indonesië, uh, maar ook, zeg ik zeggen, met mijn hele opvoeding en misschien met een instelling en meer uh, ja van, van buiten over de grenzen heen gaan en, en geïnteresseerd zijn in uh, andere culturen en andere tijden. Ik bedoel dat was. Ik, ik struikelde niet over de mensen die dat ook hadden. Hier. Dat was on-Nederlands in de jaren ja, twintig. Maar u had uh, een soort besef het is ook maar toevallig dat ik hier ben. en in dit. Ja, ja ik, ik, en ja, God, mijn familieleden die komen ook overal vandaan zo. zo in, als je de even terugkijkt, dan, dan hebben die ook allerlei andere achtergronden. Die niet typisch Nederlandse achtergronden zijn. Dus ik, dat, dat moet je dan allemaal daarbij verdisconteren. Maar dat vind ik ook niet erg hoor. Ik, ik kan me hier heel wel thuis voelen. En ik, zeker in de jaren dat. Die ik in Frankrijk gewoond heb. Ben ik Nederland toch ook wel gaan zien met een, een blik van, van genegenheid. Omdat. Te... Het is een heel gek land eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> Voelt u, zo... u zich Europeaan? We hadden het net over die Eurotop. Ja. Iedereen vindt dat we Europeanen moeten zijn? Nee, maar... ik zou me liever wereldburger <laughs> willen voelen. Ah, ja. Maar u ja. moet zich heel erg verwant hebben gevoeld nu ik zo naar u zit te luisteren met, met uh, Claudius Claudianus, die uit Egypte in Rome terechtkomt. Ja. En uh, daar ook, ja, het is een andere wereld, hij is daar eigenlijk... ja, ja, dat heeft er ook wel iets mee te maken, dat is ook waar. Natuurlijk, want dan kun je je toch min of meer verplaatsen... in, in hoe dat geweest zou kunnen zijn voor zo iemand. En, maar hij verwoordt volgens mij ook een beetje uw filosofie. Ja, dat denk ik wel. Dat is een soort humanistische levenshouding, of niet? Ja, Het is... humanistisch, dat is ook zo'n groot woord. Dus ja? Dat is ook zo'n zo dakje waar zoveel onder gestopt kan worden. Ik ben meer stoïcijn dan een humanist, geloof ik. ook. Ja? Ja, ja, maar, maar inderdaad... Uh, je kunt zeggen dat wat hij uh, uitspreekt... Uh, en zijn instelling en zijn houding in, uh, in... en zeker als hij teruggekeerd is uit... of tenminste als hij weer heimelijk in Rome is gekomen... waaruit hij verbannen was. Wat ik bedacht heb hoor, want mm. we weten helemaal niet... wat er Nee, want na zijn verbanning is. is er van hem eigenlijk geen... Niets meer, we, ja, we weten ook niet, misschien is hij wel ter dood gebracht. Hè? We weten dus helemaal niet uh, wat er is gebeurd na die veroordeling. Want dat proces heeft plaatsgevonden. Maar wat er met hem gebeurd is, dat weten we niet. Maar Marcus uh, Anicius, ja. die hem uh, heel graag uitnodigt in zijn huis... Ja. en het verschrikkelijk vindt dat hij verbannen is... en ja, dat ja. hij niet meer de, de gelauwerde poëet is... Ja, ja. die vindt het dus dat hij zijn talenten niet gebruikt. Hè? Die zegt, je moet weer een groot schrijver worden, dat is jouw kracht. Ja. En dan zegt hij, uh, u schikt zich in een mens onwaardig bestaan... en dan laat u... Claudius Claudianus antwoorden zich niet in wezenlijke dingen klein laten krijgen... door de gillen van het lot. Dat is pas met recht behoren tot het genus mens. Bedoelt u dat met die stoïcijnse houding? Ja, ja, ja. ja dat zou je kunnen zeggen, ja, natuurlijk. Zo staat u in het leven. Je moet, in welke omstandigheid je ook verkeert... wat die historie ook om je heen aanricht... je moet een soort innerlijke beschaving houden... Ja, dat is, dat is, vind ik, het enige houvast wat een mens heeft. Ik bedoel, dat hij uh, weet dat er bepaalde dingen zijn... waar hij altijd nee tegen zal zeggen. Dat, dat moet je weten. Dat je zegt, ja, daar is een grens waar ik niet overheen kan. Er, er is iets, zo zal, zo zal ik me niet nooit gedragen, dat zal ik nooit doen. Dat, dat wijs ik af, dat kan ik helemaal niet. niet uh, U voelt hè? het ook heel sterk in uzelf? Ja, ik, ik voel dat wel in mezelf. Ja. Ik bedoel, dit is het enige wat je hebt. Ik bedoel, je... Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Ik bedoel, je moet uh, weten wat je kiest en waar je, waar je tegen bent. Ja. Toch moet... gaat het vaak fout bij mensen? Als je kijkt ook naar mensen die zich, laten we zeggen. Kijk maar naar de laatste oorlog. Die gedacht hebben. zo en zo zou ik het willen doen. En die dan toch in 1945 tot een voor zichzelf hele andere conclusies zijn gekomen. Dat ze toch zijn gaan schuiven, toch zijn gaan... Ja, maar dat is, dat is niet in eerste instantie een morele keuze. He, dat is een, een, een keuze op basis van politiek of maatschappelijk gedrag. Maar ik denk dat er bepaalde morele keuzes gemaakt kunnen worden mm -hmm. in je leven. Uh, dingen die je niet doet. Maar hoort dat niet bij elkaar? Dat je bepaalde dingen ook in politieke zin of in... in... Maatschappelijk gezien, dan, dan dus niet doet? Ja, nou, ik, ik heb altijd het gevoel dat het buitengewoon moeilijk is om in politieke zin uh, je niet in de war te laten brengen door de uh, enorm uh, verschillende uh, interpretaties die er van alle situaties zijn en van de vaak uitermate gebrekkige voorlichting... die je krijgt over wat er werkelijk gebeurt. Mm -hmm. En dat wat je dat niet eigenlijk zelf niet, niet juist kunt zien wat er gebeurt... omdat je er middenin zit. Ja. Dat is He? mooi dat u dat zegt. Want dat is weer een parallel in de figuren van uw historische roman. Zo'n zo Giovanni Borgia. Ja. <laughs> ja, dat die mooi. probeert ook voortdurend te duiden... wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, ja, ja, maar die wist natuurlijk ook helemaal niet wie die was. Die wist letterlijk niet wie die was. Ja. En dat is dan natuurlijk ook weer dat... dat uh, verplaatste zich met hem, dat, dat kleurde en beïnvloedde zijn hele uh, gedrag. Want de figuren die om hem heen staan... zoals Michelangelo en Vittoria Colonna en van al die andere... Machiavelli, met name Guicciardini, die wisten het wel. Die, die, die hadden st een standpunt gekozen. Die waren geëngageerd, mag je wel zeggen, op ja. verschillende terreinen. En hij kon dat niet zijn, omdat hij dacht dat dat afhing van zijn inzicht... In, uh, van wie hij nu eigenlijk afstanden. Wat natuurlijk een, een, uh, eigenlijk ook een, uh, een onjuist uh, standpunt is. want uh, Ook al weet je dat niet, daarom kun je die morele keuze... op grond van je eigen karakter toch wel maken. Ja. U zegt, dat is iets dat hoort je niet los te laten. Dat weet je, dat hoor je te weten. Dat is iets wat, ja, wat ieder ja, mens zou die... moeten... Je kunt, het niet, je kunt het niet als een regel op papier stellen. Mm -hmm. Je kunt niet zeggen, daar da maak ik nou een soort van uh, wet van... die ik mijn hele leven bij me draag en waar ik naar handel. Want het is iets wat in jezelf zit. Het is, een, uh, het, het is een instinctief gevoel dat je instinctief weet, dat is fout. Ja. Dat, dat kan je niet doen. Dat, dat gaat niet. Dat, dat is het. Ja. Je hebt mensen die doen hun grote uit de geschiedenis. Maar ook de, tien, de tientallen, de miljoenen kleintjes die we om ons heen zien... en in het verleden om ons heen hebben gezien... die, die makkelijk over die grens heen stappen. Die eigenlijk alles doet wat, doen wat God verboden heeft, om maar zo te zeggen. Oh ja, Ik bedoel niet eh, of officiële dingen of hoe zal ik zeggen... Eh, hoe mensen leven ja. en hoe, hoe ze bepaalde dingen doen die ik zelf niet zo niet gauw zou doen... maar waar ik helemaal geen, geen enkel zedelijke uh, minachting of wat ook voor nee, heb. Maar wat je ziet wat in Bosnië gebeurt bijvoorbeeld. Oh ja. Waar mensen echt, als ze de macht hebben... Ja. vaak met het geweer of de kalasjnikov in de hand... tot de meest onvoorstelbare, smerige ja. dingen overgaan. dat gaat. vind ik beestachtig. Ja. Ja. Of beestachtig laat ik de beesten niet beledigen. Ja. Maar dat vind ik, uh, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Maar er is ook een opvatting dat in ieder van ons zoiets kwaadaardigs schuilt. Ja, Als zeker. de omstandigheden maar zo veranderen dat die kwaadaardigheid een kans krijgt... Ja, dat, dat, is, dat wordt gezegd. En de... ik denk dat je onder, onder hele afschuwelijke omstandigheden ook tot dingen zou kunnen komen waar je jezelf normaal gesproken niet toe in staat acht. Mm -hmm. dat, dat, die proef op de som, die kan je pas nemen als je in die omstandigheden verkeert. He? Je hoopt dan van jezelf dat je eigenlijk tot in uiterste instanties. Dat je, dat je nooit zo zult handelen dat je daardoor een ander vernietigt, schade toe toebrengt, verraadt. He? Dat hoop je. Maar dat kun je natuurlijk niet met absolute zekerheid zeggen... dat, dat het breekpunt voor jezelf niet bestaat. Nee. Maar je en... kunt er wel naar streven, zoveel mogelijk zoals het in je vermogen ligt... om, om het, om het ja, op, op die lijn te houden die je gekozen hebt. Ja. Want vooral als je de macht hebt hè, die, die, die, die ja. niet gecontroleerd kan worden... dan uh, gaat de mensen vaak te buiten aan misbruik... Ja, nou, dat vind ik nou een van die instanties waar je dus, wat je dus niet moet doen. He, dat je dan dus bij, tegen jezelf moet zeggen: dat gaat niet. Ik heb wel de macht om dit of dat te doen, maar uh, het menselijk gesproken is dat ontoelaatbaar. Dat is onmenselijk, dat doe ik niet. Ja. Hoe komt het dan dat er toch zo weinig helden zijn die werkelijk zichzelf trouw blijven? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat we uh, eigenlijk uh, nog altijd uh, in een evolutie zitten. Of misschien is het, is het zelfs niet eens een evolutie. Is het gewoon een, een gegeven van de menselijke staat. He, kwaad, goed en kwaad zijn uh, uitvindingen... of zijn dingen die inherent zijn aan de menselijke staat. Want buiten de mens, in de natuur, bestaat geen goed of kwaad. In het heelal bestaat geen goed of kwaad. Dat zijn menselijke categorieën. Die zijn met ons... Met, met de mens gegeven. Dus wij zijn ook degene die daar dan uiteindelijk in, in een keuze kunnen maken. Maar u hoopt nog steeds. misschien staan we nog maar aan het begin. van die ja, evolutie. Dat, dat durf ik niet meer te zeggen. Dat maar ik. als u zo terugkijkt in de geschiedenis. ziet u dan toch wel een, een ontwikkelingslijn die. Uh, ja, nou. die tot optimisme stelt? <laughs> Dat durf ik niet te zeggen. Want ik denk dat wij gewoon dan vaak uh, toch ook niet alles weten. Hè? Ik bedoel, je, we weten op het ogenblik eigenlijk voortdurend onmiddellijk alles wat overal gebeurt. Mm -hmm. En ik, ik, ik heb laatst nog een gesprek met iemand gehad. En die zei, ja, maar dat, dat was vroeger ook zo. Alleen je wist het niet, je hoorde het niet. Want het, het gebeurde in een andere stad, in een, in een ander land. Mm -hmm. Zo ver verwijderd en dat drong ja. niet tot je door. Hè? Nee, ik weet niet, ik... ik, ik Betwijfel dat hoor. Ik denk dat gewoon goed en kwaad menselijke categorieën zijn. En dat je mensen hebt die uh, makkelijk heen stappen over, uh, uh, ja, over die keuze. Ik wil, en Henk bracht mij er net op toen, uh, toen jullie het hadden over de dichter Claudius Claudianus. Als het gaat om iemand die dicht bij u staat. Tot vond nog naar één... Een... Ja, zeer markante figuur die uh, ongetwijfeld ook dicht bij u staat... Charlotte-Sophie van Aldenburg, Bentink, mevrouw Benting. Um, dat is ook een leven geweest dat over de grenzen van... de West-Europese landen van die tijd ja. heeft gespeeld... in een kantelende wereld, zeg maar. Um, hoe bent u aan haar gekomen? Nou, dat is alweer dat Rijksarchief Gelderland, hè? Dat is een gouden Ja, <laughs> ja. Nou, Ik ben er ook niet naartoe gegaan om haar te zoeken. Mm -hmm. Ik kreeg een verzoek van uh, die stichting De Gelderse Bloem. Uh, die een culturele stichting mm -hmm. is in Gelderland... die ook wel opdrachten geeft aan kunstenaars. En die vroegen mij of ik eens iets zou willen schrijven over Gelderland. En uh, ja, toen heb ik ook gezegd... ik weet heel weinig van Gelderland af. Ik heb geen band met Gelderland. Ik heb nooit gewoond, ik kom er niet vandaan... Ja, maar ga nou eens kijken in dat uh, Rijksarchief Gelderland. Grappig. Ja. kijken of je wat. Nou, denkt. Ja, want werd <laughs> mij gezegd daar daar zijn heel belangrijke archieven die van al die kastelen daar afkomstig zijn en die daar zijn opgeslagen. En daar zitten bijzondere boeiende dingen bij. Nou, toen ben ik daarheen gegaan en de rijksarchivaris die heeft me daar rondgeleid en die zei: "Ga maar hier eens in het snuf, snuffelen een beetje in de in het depot, nou dat is een, een enorme ruimte met allemaal parallelkasten... die helemaal vol staan met grote dossiers, met van die groene banden eromheen. Ik mm -hmm. zei, nou, ga gaat maar eens kijken, er staat hier een archief. Dat is het zogenaamde bentinck archief Dat is afkomstig van het kasteel Middachten. En voor een deel ook van het kasteel Amerongen. En eh, dat is van een vrouw uit de 18e eeuw. Die bevriend is geweest met Voltaire... En zei de Rijksarchivaris... wij hebben hier een professor uit Canada gehad... die een Voltaire-kenner is en die schrijft over Voltaire. En die heeft hier in het archief gezocht... of hij daar soms nog iets interessants in kon vinden over Voltaire. En die heeft tegen ons gezegd dat dit een uiterst interessant archief is. En het, was, het archief was dus wel beschreven. Er waren dus grote uh, lijsten waar al de brieven in stonden wat erin zat. Maar het was niet geordend. Dus het was een, een chaotische massa van, nou, tienduizenden stukken en mm -hmm. documenten. Nou ja, eigenlijk uit beleefdheid ben ik toen even... Nu dacht ik. Toen ik daar zat. En als, ik heb dat wel vaker verteld, dat wordt zo langzamerhand zoiets. Ik heb het al zo vaak gezegd, als je dan zo'n zo document openvouwt... zo'n brief openvouwt... en het zand waarmee die mensen de inkt afgevloeid hebben, valt in je hand. Ja, dan zit je bij zo'n iemand aan tafel. He, als je allemaal kleine, particuliere bijzonderheden... speelkaarten waar Voltaire op geschreven, waar Charlotte Sophie opgeschreven heeft... meneer Voltaire, komt u bij mij dineren? En hij schrijft terug, ook op de achterkant van een speelkaart... mevrouw, wat, wat, wat heeft u te eten? En zij, ik heb gans. oh ja, maar daar kan ik niet tegen voor mijn maag. Zulke soort van dingen. Dat, Dat is, is uit, de, de ja. petite histoire. Ja. En die is dikwijls het meest... Uh, uh, tekenend en, en beeldend voor het leven van ja. mensen. En gaandeweg kwam uit dat archief als eerste aanzet... die figuur van die vrouw, een Duitse gravin... dochter van een Duitse graaf, een ja. Noord-Duitse graaf. Varel, een plaatsje waar de meeste mensen denk ik nooit van gehoord hebben. Ja, ja. Maar een man die uh, verwant was aan, althans haar vader... maar daarmee zei ook aan alle grote geslachten van Duitsland... alle vorstendommen, prinsdommen, tot in ja, Denemarken. Zij, st zij stamden zowel van vaders als van moederskant van Willem van Oranje. Mm -hmm. En uit die papieren kwam deze vrouw, ja. afhankelijk jong meisje... Alles uh, op, op, in al haar leeftijdsfase alleen. Het was heel erg moeilijk om dat natuurlijk allemaal op een rij te leggen. Ik ben daar dan ook vele jaren mee bezig geweest. Mm -hmm. Gewoon maar om een verhaal eruit te trekken. Want het drama was natuurlijk dat ongelukkige huwelijk... met uh, de Nederlandse politicus Willem Bentink. Mm -hmm. En haar ook al ongelukkige uh, liefdesrelatie... tot uh, Albert Wolfgang zu liepen, die met haar nichtje getrouwd was. Ja. Dat was, daar zat natuurlijk een, een enorm drama in verborgen. En in de, in de documenten en de archivalia betreffende Willem Benting wordt zij eigenlijk nooit genoemd. Ik meen in, in de studie die professor Geil. Over uh, uh, Benting geschreven heeft, wordt gewoon met, uh, met twee regels aangeduid. Uh, dat hij uh, na zeven jaar zijn vrouw hem had verlaten. of in elk geval. Mm -hmm. dat hij wel met haar getrouwd was geweest, maar dat dat huwelijk. Zelfs uh, jou over... kende die deal niet die er aan ten grondslag Nee, maakt. nee. Dat, dat hij terug niet. mocht. als het nee, maar zou een, mislukken is. Zeg maar. Een achterkleindochter van Charlotte Sophie, of een achter achterkleindochter en zeker een Engelse, mevrouw Aubrey LeBlanc... die heeft in het begin van deze eeuw een biografie over haar geschreven. Countess Bending, Her Life and Times. Maar dat is een biografie waar zorgvuldig... alle aanstootgevende dingen uit verwijderd zijn. Die mevrouw is zelf zo, als ze was. Ja, die mevrouw is zelfs zo ver gegaan... om in de documenten uh, dingen onleesbaar te maken... Mm -hmm. Die zij op, op, op het slot had ingezien en had mogen bestuderen voor haar boek. En die heeft gewoon met zwart alles onleesbaar gemaakt. Wat ze, die verhouding met Albert Wolfgang en het bestaan van die illegitieme kinderen. En dat weer, uh, laten we zeggen, boven water, toch boven water Ja, op een zeer uh, bijzondere manier zelfs. Want uh, ik was naar Bukkeburg gegaan in Duitsland in het. Uh, graafschap Chambourg liep destijds dat graafschap. En op het kasteel waar uh, Charlotte de Sofie dus bij Albert Wolfgang gelogeerd heeft. En daar hebben ze dus ook uh, stukken uit haar leven. Die daar na haar dood uh, zijn gebleven. Want die dus hoorden dus in dat familiearchief. En die uh, bibliothecaris daar, die archivaris, die vond het wel leuk dat ik uh, dat boek schreef. En die hielp mij dus ook om dingen op te zoeken. En opeens kwam die naar me toe met een klein pakje... helemaal in perkament gepakt, met, met koorden eromheen, met zegels erop. En hij zei, dit pakje is verzegeld in 1800... dus in het sterfjaar van Charlotte Sophie, en is nooit open geweest. En hij zei, nou ga ik dat voor u openmaken. En hij knipt dus die koorden door, geeft mij dat pakje. Dat was een, een dagboekje, dat ik ook heb, integraal heb afgedrukt in mijn boek. Waarin ze beschrijft hoe ze naar Wükeborg komt nog een keer. En, en dan merkt dat eigenlijk die verhouding uit is dat hij niet meer om haar geeft. En dat hij ook eigenlijk geen zin meer heeft om die illegitieme kinderen te, te erkennen. Mm -hmm. En daarin stond dus letterlijk op die manier beschreven, wat ik altijd al vermoed had. Maar wat in die andere documenten niet meer zo aanwezig is. Mm. En, en dat, dat was natuurlijk fascinerend. Want toen dacht ik, nou weet ik het, nu weet ik het zeker. Nou kan niemand ooit meer zeggen dat ik dat verzonnen heb. En ik heb ook later van andere nazaten uit die familie Benting gehoord... dat het inderdaad allemaal waar is. Uh, ja, dat men dat altijd uh, verzwegen heeft mm -hmm. maar, maar hoe is het gekomen dat u eigenlijk steeds minder fictie eraan toe wilde voegen, maar steeds meer authentieke documenten. Ja, omdat je in de authentieke documenten uh, voeling krijgt met een tijdperk en met mensen zoals zij zelf de tijd zagen en zoals ze zichzelf zagen en elkaar ik kan natuurlijk uh, interpreteren vanuit mijn hedendaagse bewustzijn... Uh, episodes en figuren uit het verleden. Maar dan ga ik er iets aan toevoegen. Dan ga ik ze uh, kleuren met mijn voorstelling van de zaak. En dat vond ik nou juist zo ongelooflijk boeiend... Mm -hmm. dat je in die brieven ziet hoe die mensen hun eigen actualiteit ondergingen en hoe, ze bepaalde, hoe pro, bepaalde problemen door hen werden gevoeld... en, en hoe ze op elkaar reageerden en, en het leven verwerkten. Dat, dat, dat kun je alleen maar proeven uit uh, authentieke stukken... uit wat ze zelf hebben gezegd en geschreven. Ja. Dit boek, tot slot, was een experiment, denk ik, qua vorm, hè? Ik, ik, ik, voor, voor mij u, wel, ja. ja. ja ik, ik, ik heb ook eigenlijk, zo gauw niet, een voorbeeld van bij de hand ook niet in een andere taal van zo'n boek, hoewel die dat natuurlijk wel zijn. Ik, eh, voor mijn gevoel was het iets heel ja, nieuws. Ja, het is door, door in de literatuur zo wel hier zo beschouwd als een, eh, als een vorm. Een aanpak van historisch materiaal, die, eh, die niet zo vaak gebeurd was. Ik vind het heel erg mooi. Ja. Mag ik besluiten met een citaat uit een Nieuwe Testament? Ja. ja. Volgens mij is dat eigenlijk ook uw testament van uw schrijverschap. U, zegt, u laat een van die figuren zeggen... ik heb de schrijvers altijd lief gehad om de achtergrond... de lading die hun werken kunnen geven aan ons dagelijks leven en de realiteit. Aan ons streven, aan onze daden. Is dat wat u met uw schrijven altijd hebt willen doen... Niet de anekdote maar. Ja, natuurlijk niet de anekdote. Schrijven is een, is een verlengstuk van mezelf. Het is gewoon, het, het, het hoort van mij. Het is mijn manier om, om in de werkelijkheid te zijn. En uh, het is ten eerste een, een bijna onbegrijpelijke en altijd fascinerende bezigheid. Het is een gebeuren wat je zelfs niet helemaal juist kan. Dan zien wat het eigenlijk is. Want er gebeurt iets wat je zelf niet weet. He, wat, wat ik wel weet is, is het, het vormgeven aan een tekst. He, het, het zo goed mogelijk onder woorden brengen van dingen. Daar werk ik ook heel bewust aan. Maar wat daar nu in staat en wat uit jezelf opstijgt... en wat vorm wil krijgen en wat maakt dat je je aangetrokken voelt... tot, een, tot onderwerpen het zijn heden of verleden, die je in de gelegenheid stellen... om dus iets van jezelf te uiten... wat je nog niet weet op het moment dat je het opschrijft. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. En dat kan niet alleen ikzelf, maar iedereen achteraf uit die boeken lezen. Ja. Maar u doet dat wel met een... U denkt aan uw publiek? Nee, schrijft. nooit. Ik denk aan... aan oh, wat is dat een geweldig boeiende persoonlijkheid in het verleden. Of wat is dat een interessant tijdperk. Of wat, wat is dat wat ik gezien heb om me heen. Een, een, een merkwaardige verbinding van mensen en gebeurtenissen... met een, een voelbare onderstroom onder de oppervlakte. Alsof er een tweede laag of misschien zelfs een derde laag onder zit... die, die de zaak eh, relief geeft en zin geeft aan dat geheel. Daar word ik door gefascineerd. En dat wil ik dan proberen onder woorden te brengen. Daar wil ik dan een compositie van maken. Daarom schrijf ik. Mevrouw Hazel, mag ik u hartelijk bedanken vandaag voor dit gesprek in Spoor in het Verleden. U hoorde Ben Kolster en Henk van Middelaar in gesprek met Hella Haase in een aflevering van Sporen in het verleden, eerder uitgezonden in 1997. Deze bijdrage van de RVU werd gemaakt door Annette van den Berg, Arie Metz... en de techniek was in handen van Henk Lubberhuizen. Hella Haase werd geboren in 1918 en overleed op 29 september op 93-jarige leeftijd. Volgens de berichten vond op haar uitdrukkelijke verzoek de uitvaart in besloten familiekring plaats. Over enkele maanden zal er voor het publiek een programma gepresenteerd gaan worden waarin het oeuvre van Hellahase centraal staat. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Heeft u vragen over dit programma van Max... dan kunt u ons schrijven op eh, postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. Of u gaat naar onze site, daar vindt u de overige contactmogelijkheden. Het adres van de site is nachtvluchten.fm. Daar staat tevens onze programmering vermeld... en die kunt u ook zien op Tilletekspagina 331. Het is tijd voor een kort journaal... en daarna gaan we verder met onze uitzending van 15 oktober... De komende twee uren zijn gewijd aan een aflevering van De Avonden. Daarin is de gast Peter Buwalda. Hij kreeg voor zijn debuut Bonita Avenue de Academica Literatuurprijs... en is genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Lotje IJzermans gaat met hem op stap. Nu eerst even het laatste nieuws. Heel graag tot zometeen.